moment I met you again I knew in my heart that we were friends it had to be so say My Dan zeggen wij tegen u goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen Irene. Irene, goedemorgen die jaren presentatie en ondergetekende Rob Petersen. De techniek vanochtend is in handen van Pascal van der Beek. En de redactie deze week van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie van Gerry Rutte.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 Aan de andere kant wil ik ze graag de zon zien, dus het is een ja. beetje dubbel. We eindigen uh, qua in interviews in ieder geval met het meisje met de zwavelstokjes, museumpodium. We praten dan met Noortje Olimuller en Fred Rozenhart. Ja. Wat is het eigenlijk? Wat dan... Dat is het vandaag, uh, maar dan we dan beginnen het, uh, met uh, ja. uh, Peter en Hil, mogen we zeggen, hè? we mogen, we mogen tutoieren. Ja, toneelgroep Wim Hildering. Ik heb mijn kaartjes al, uh, al uh, besteld. Ja, kaartje. ja, nou, ik heb ze nog niet binnen, maar ik geloof dat ik ze gewoon moet afhalen hè, als je besteld hebt. Als of je besteld hebt, ja. ja, nee, precies. Kan bij de, de, kan de zaal, ja. Maar, maar, loopt het al aardig de verkoop? Uh, zaterdag is uitverkocht sowieso. Dus als je zaterdag plannen had, dan gaat dat niet meer. Okay. Voor de vrijdag zijn er nog kaarten te verkrijgen bij de Bruna. Oké. Okay. Oh, Oké. Okay. Dus uh, 12 december is dat dan aanvang om 8 uur 's avonds? Als ja. je besteld hebt, dan heb je altijd plek, hè? Ik heb besteld. Nou.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 de eigenaresse was. Ja, en ik kan nog veel meer vertellen, maar nee, ik ga niet, natuurlijk niet alles verklappen. Maar, maar, ja, dat maar, maar, horen, ik ja. kan je wel vertellen dat het wel goed eindigt. Oh, gelukkig. Ja, ja, ja dat, dat wel vinden wel. Wij fijn, dus dat we fijn. Een story met een happy zijn end. Goed, goede verhalen die goed aflopen wel heel prettig. Ja, ja het is dus geen drama. Hè, nee nee hoor, geval. we gaan uh, niet op de dramatoer. Dat gaan we niet doen. Maar zaterdag dus, uitverkocht al? Ja, zaterdag uitverkocht. Ja, en terecht natuurlijk, want je krijgt wel wat te zien bij heel ding. Ja, is waar. Hoeveel mensen kunnen er binnen? Zo'n 200. Ja. Nou. Dus we kunnen 400 Zandvoortse zieltjes gelukkig maken. En de rest moet de volgende keer maar weer in april. Ja, wachten tot het volgende ja? stuk. Dat wordt hard gewerkt, hebben jullie altijd. Ja, het is een vereniging die inmiddels ruim 60 jaar bestaat. En uh, wij zijn 60 jaar jong.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 Kind of twaalf, zo'n beetje. Ja, de, de vereniging is springlevend, Ondanks uh, de bejaarde leeftijd. Ja, nieuwe voorzitter lastig. ik. En nieuwe voorzitter, ja. inderdaad. Een heel uh, jong bestuur. Heel jong bestuur. Ja. Dat, is dat vond ik heel mooi. Want ja. ik ken Paal Die natuurlijk ja. goed van heleboel dingen uit het verleden al. Maar dan vind ik het leuk dat er een jonge vent als voorzitter komt. Dat is ook goed voor, uh, ja, voor de hele vereniging, denk ik. Ja, Maar zeker. het hele bestuur is eigenlijk verjongd. Okay. En dat, uh, geeft natuurlijk allemaal weer nieuwe ideeën. En dat, uh, ja. dat vinden we leuk. Nou, dat is dus, mooi. Die kijken heel anders tegen sommige zaken aan natuurlijk. Ja, we en... moeten ook niet zo'n uitsterfconstructie hebben. Nee, he, van, nee, nee. Uh, dat het alleen maar van die oudjes zijn. Die, die, die, die nee, dan maar dat is doen, juist maar, mooi. Met een hedendaagse...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 Van zijn voorzitterschap, hij blijft actief in de vereniging, hij blijft ja, een heel stukken zonder paal die kunnen ja, eigenlijk dat is, niet. He? Dat kan ah, eigenlijk niet. Nee. Hij nu niet mee. Maar, <laughs> oh. maar inderdaad, ja, nee, Hein maar... is, een, is een, een, een jongen en ook zijn vriendin Wendy. Dat zijn mensen die het, het, het waar het vrijwilligersbloed rijk wordt stroom. Ik wil net zeggen, maar dat is van huis uit meegegeven. Dat hè? is van huis uit meegegeven. Ja, en en je, ziet bij, ja. je ziet bij jongeren dat die toch uh, niet al te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 Op een gegeven moment gaat implementeren in het uh, in toneel, eigenlijk. Wat toch een klassiek gegeven is, eigenlijk. Waar weinig uh, ja, dingen aan te pas komen. De, de ja. communicatie tussen de leden onderling gebeurt natuurlijk niet. Ja, op dit wel, moment wel. al digitaal. Ja, op toneel zelf bedoel ik. Ja. Op toneel zelf uh, nog niet, nee. Nee, nee, er gebeurt <laughs> nog niks. Dat wordt gewoon echt puur toneelspel met een souffleuse in het hokje en nou, uh, echt nee. op zijn ouderwetse toer. Ja. ja, maar dat is, dat is leuk. En dat, dat heeft mooi. ook iets leuks. Ja, zeker. goed voor de vereniging. Ja, ja is leuk hoor.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 Alleen voor de vrijdag. Vrijdag, noem even de datum nog. Vrijdag 12 december, aan van 8 uur. Volgend weekend, hè? Ja, de zaal gaat om half acht open. En ja, je hoeft geen zakdoek mee te nemen. Maar wel een brede glimlach, altijd gewenst. En dan kaarten in de voorverkoop, waar zijn die verkrijgbaar? Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de Bruna, op de Grote Krocht. Haasje, want voor je het weet, moeten we iemand teleurstellen. En dat willen we niet. Ik weet ook van andere jaren dat mensen ook altijd heel vroeg komen. Omdat ze heel graag een goede plek euh, willen hebben. Soms moet je duwen aan de, aan de ja. kant tegen de deur. Om hem open te krijgen. Zo voor staan. Ja, daar mens staan mensen al voor de, al voor de deur. Voor de deur. Nou, dat, dat is toch geweldig. is een heerlijk beeld. Ja, in ieder geval dat het zo leeft. Ja. ja, dat klopt. Enig. nou prachtig. Nou, wil ja, nou, je dan... nog iets kwijt erover? Uh, nou, behalve dat. Nee, je wil, ik kan natuurlijk niet te veel zeggen. Want anders nee, is je nee, nee, nee, dan een uh, weggegeven. Dus. Ja, ik wil nog wel wat overlaten voor het publiek. Ja, precies. Dus vrijdag.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 12 december. Kaarten verkrijgbaar. Bij de, bij de Bruna. En nog eventueel aan de zaal. Maar dat is niet zeker. Want het kan uitverkocht nou, zijn. Het zou uitverkocht kunnen zijn. Maar ja, dat merk je gauw genoeg als je bij de Bruna uh, een, een nee verkoopt. Dan weet je het. Dan dat weet je, maar je, maar, dat ja. je dat je te laat bent. Yeah. Okay. Dan zou ik zeggen in april uh, herkansing. Oké. Okay. Ja, dankjewel voor jullie komst. Ja, en, uh, veel plezier en tot uh, ja. volgende week uh, zeg ik. Graag gedaan, dat iedereen. Graag ja. gedaan.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 Dus degene die alles moet signaleren, uh, wat er in zijn wijk gebeurt, uitzetten in een team. En dan moet daar actie op, on worden, op onder ondernomen worden. Dus, uh, nou, woon je, je ook in Noord? Gaat, uh, heel toevallig woon ik ook in <laughs> Noord. Ja, dat is wel prettig. Ja, is, ja. Nou, dat kan ook wel eens lastig zijn, denk ik. Want je, wordt, je bent nooit los van je werk dan eigenlijk.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 Ja, dat is typisch iets voor Zandvoort wat afwijkend is, zeg maar, ten opzichte van een normale gemeente. Ja, en hij heeft ook alle overlegstructuren, de ingangen. En dan hoef ik me daar niet mee bezig te houden, want Zandvoort Noord is op zich al, uh, ik denk, de meest drukke wijk van uh, het gebied waar wij in, uh, in werken, zeg maar. Hoe en, komt dat? Uh, wat, wat, wat maakt het anders, wat maakt het drukker dan bijvoorbeeld een wijkcentrum? Ja, centrum is, uh, heeft heel veel uh, de horeca natuurlijk hè, en, en, ja. en de winkels.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 Mensen zich erger aan elkaar en dat nou ja, niet altijd op een prettige manier uh, uiten. En zijn dat dan ook brandjes die je op die manier uh, kan blussen? Ja, dat gaat, gaat constant door eigenlijk. En je hebt mensen die liggen constant overhoop met hun uh, buren. En dan is er even rust. En dan, uh, ik, wij zeggen altijd, dan loopt het putje weer over. En dan begint het weer. Maar dat is een, een constante stroom van, uh, van burenoverlast... Uh, huiselijk geweld. Uh, problemen met uh, links en af en toe met de jeugd. Alhoewel dat hier op Zandvoort vrij uh, uh, rustig vaak. Uh, af en toe dan, uh, speelt het weer even de kop op. En dan heb je weer een uh, bepaald hang uh, jeugdgroepje. Maar dat valt reuze mee. Is het, is het zo dat, um, dat dingen, uh, zo'n zo, zo overlast...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 afgelopen jaren. Veel te weinig eigenlijk. En als het zo doorgaat, dan zou dat doodbloeden. En dat proberen we weer nieuw leven. Dat is juist een heel mooi instituut. Ja, dat denk ik ook. Dat zijn vrijwilligers die in de bemiddeling zitten. Zeker. En dan heb je niet altijd dat uniform over de vloer. Of dat mensen gaan kijken van... hé, daar gaat de politie naar binnen. En daar is zeker wat aan de hand. En nu komen mensen... die moeten zich dan zelf aanmelden. Af en toe geven dat een duwtje in de rug. Dat we mensen wat...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 En dan krijg ik ondersteuning van mijn collega wijkagent Zuid, Jack Opdam. En zodra mijn putje overloopt. dan komt hij erbij. Dat gebeurt heen. regelmatig in, in Noord dat het gewoon even te heftig is. dan springt hij bij. en ja. Hij weet ook van de hoed in de rand van mijn wijk. Is elke week up-to-date. We hebben ook overleg elke week. Vier wijkagenten en, de, en onze chef, zeg maar. En er zit twee keer per week zit daar de. Chef Openbaar orde en Veiligheid van de gemeente zit daarbij. Dus, en dan wordt alles elke week besproken wat er no. speelt. Heb je een nou enig idee waar dat in zit? In, in criminaliteit, in afwijkend gedrag. Toen ik een jaar of tien was, hadden we in Zandvoort twee VW'tjes. Zwart met een blauwe zwaailicht, En dan hadden we de tweede in de rond te En dat was nooit wat. Het was altijd heel rustig. En tegenwoordig heb je dus zo'n heel...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 Ja, dan als je het helemaal goed in de gaten hebt en weet hoe het werkt, dan zijn ze weer vertrokken. Want dan gaan ze weer ergens anders naartoe natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. fietsendiefstal is ook zo'n item. Dat uh, speelt op het moment ook. Bromfietsen. Bromfietsen, ja. Bromfietsen. Ja. Joop, uh, Joop, Joop, Joop heeft hem, heeft hem, hem terug, te hè? Ja, ja, ja, ja daar zijn we ja. blij mee. Ja.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 En nou is Zandvoort daar ook niet te slecht in, want over het algemeen uh, speelt dat op zich wel. Want ja, uh, je gooit hier wat op en uh, het halve dorp weet het uh, gelijk. Ja, ja. Uh, dat gaat wel razendsnel. Ja, uh, ja de tamtam -tam die, die gaat hier uh, aardig snel. Dat, dat werkt ja. goed. Ja. <laughs> ja. ja, absoluut. Nou, mooi. Nou, René, uh, ja, fijn dat je hier was. Goed om te horen dat je weer terug bent op Zandvoort. Dat is ja. ook mooi. Ja, absoluut. En uh, wens je heel veel succes in Zandvoort Noord. Dank je wel. En dan... Uh, Gaan wij luisteren naar uh, Diana Washington. Ja, bedankt voor het komen. Oké, okay, graag gedaan. Oké. Okay. about the boy.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 Ja, en nou, en dan is Peter Bluis, die komt ook weer gezellig ja. erbij zitten. vaste klant. Twee Peters. Ja. Twee, uh, twee peters. Oké, okay. nou dat was een klein stukje agenda. We gaan straks ja, we wel weer even verder. Uit. We, uh, gaan we het hebben het over de -maand loten. Ja. Jawel. wel. de trekking heeft plaatsgevonden. Daar zijn we weer, maandag jongsleden begonnen. Uh, netjes op 1 december. De hele maand, uh, uh, niet de hele maand, je, tot 27 december.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 Ik noem Kaashuis Tromp, ik noem de Bruna, Centerparks, Blokker, Shana op de Grote Krocht, uh, Dobie op de Grote Krocht, Bruna.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 Vergeten, vergeten, vergeten. Ja. Vergeten, niet Zo aan gedacht. Oh ja, die heb ik nog in mijn tas mag, zitten. Mag gewoon Zo, mee. Er, uh, <laughs> en uh, uh, wat we wel uh, hebben uh, ervaren net bij het trekken van de loten. Is, uh, ons penningmeester was er heel scherp op. En daar is hij ook voor. Wat heb je ook weer gemerkt, Pete? Nou, sommige loten waren onleesbaar. Of niet, haast niet te zien. En uh, er werden ook loten ingeleverd uit het jaar 2012. Ach, wat dan? Ja, ah, ik van denk van dat, de, dat zijn mensen ja, ja. Bij, de, bij het opruimen van de zolder nog, uh, nog wat loten gevonden <laughs> hebben voor de overzet. Nou, je wil niet weten hoeveel loten uit 2012 erbij zaten. We hebben die in nou, de, tuin de tuin van Hoogland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 Aan te meten. Gewonnen door Anneke Til. Zuivelmandje van 25 euro. Beschikbaar gesteld door de concullega's van meneer Trump. De kaashoek. Kerm. Ja. Spaans. Cadeaubon van 10 euro. Beschikbaar gesteld door Albert Heijn. Wendy Schotman, denk ik. Cadeaubon van 12,50. Beschikbaar gesteld door Dobie. Spe Dieren Speciaalzaak. Kirsten. Keur, denk ik, Kistenmaker? Kistemake. Oh, ja, neemt ik u kistemake. me niet kwalijk, meneer mevrouw Kistenmaker. staat het duidelijk op. Maar u bent de gelukkige prijs, of winnaar. <laughs> een notenpakket van 10 euro beschikbaar gesteld door Sam Robert de Vries, Bowlingarrangement voor zes personen maximaal, beschikbaar gesteld de door Center Parks, meneer of mevrouw F. Ja. Bent.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 Koningster Wolbeek. Hans uh, Koper heeft bij Zonnestudio Sunbeats een cadeaubon van 12,50 gewonnen. Roserito geeft ook een cadeaubon van 12,50. En deze keer aan Michel Boskamp. Een pak stomen ter waarde van 12 stomerij Beus op de Grote Krocht gewonnen door... Glazenmaker Bos, de familie. En als laatste Michoeno en Sjaal door Kees Verveer. Dat zijn er 35. Nou, uh, gefeliciteerd uh, allemaal. Nee, het, ja, het is uh, 35 de eerste keer totaal. dat we dit doen zo. Uh, ja. uh, dit jaar. Uh, dat betekent uh, iedere zaterdag nieuwe trekking?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 Uh, op 28 december worden de vijf hoofdprijzen getrokken. Bijzonder. Dus een extra reden om naar Goedemorgen voor te luisteren. Dat altijd ook. al. Altijd, ja. Eigenlijk altijd al. Maar dit is weer een extra reden. Ja, zo is het. Ja, ja, zo moeten mooi, we het dus nog uh... hebben over het nieuwjaarsconcert?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 Of worden gebeld ja. door jullie uh, waar die brief op te halen is. Als Vandaar als... dat de telefoonnummers erbij heel belangrijk zijn. Ja. E-mailadressen, de namen duidelijk en, e en de telefoonnummers duidelijk. En we gaan dus iedereen bellen. En dan weten we de adressen. En dan worden alle brieven verstuurd. Met die brieven gaan de mensen hun ja. prijs ophalen. Ja. De desbetreffende dus als je dat dus jullie ondernemers... 35 prijzen per week hebben. Zo. Ja. ja. Dat is, ja. Werk, is het al de moeite waard werk, om werk, die lood ja. ja, te, ja, zeker. te, ja, te ja. leveren? Ja, zeker. Bestand. Bedankt voor de aandacht. Ja, bedankt voor de komst. En, uh, ja. Hebben we nog tijd? Of we... we gaan nog even wat, denk ja. ik, wat agenda doen van de agenda. Voordat we ik, naar het laatste ik, stukje muziek gaan. Precies, gaan. ik was gebleven bij het museum. En uh, die hebben ook nog tot 21 december een uh, kunst zonder grenzen. Dat is ook nog een voorbeeld. Ja, voor er is heel veel doen doen. In het museum. En ja. we hopen ook dat dat allemaal zo blijft, ook in de toekomst. 10 december dan de Kerstmodeshow, gepresenteerd door Rosarita ja. bij Slender You op de Hoge Weg.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 ...en Ferdet Rooshart komen daarover vertellen. Dat is dus 12 december. En we hebben 12 december ook bij Café Koper de popquiz. De pubquiz moet ik zeggen. Niet de popquiz, maar de pubquiz bij Café Koper. Dat is om 9 uur s'avonds. kost 2,50. En je kunt je bij Koper aanmelden. Daarvoor. Ja, en dat is altijd wel gezellig. Dat uh, heeft hele dikke vaste scharen, zeg maar. En, ja